In het kader van De Maand van het Spannende Boek brengt Radio 5 u deze week elke werkdag een aflevering van Betrapt door Elisabeth George. Voor radio bewerkt door Thomas Vertocht en vormgegeven door Matt Wijn in opdracht van de VPRO. Vandaag deel 2. Douglas Armstrong, 54 jaar oud, binnenkort 55, directeur van South Coast Oil... ...kwam min of meer bij toeval bij de heldenziende Ethel McLeod terecht. En zij vertelde hem dat er binnenkort een gebeurtenis plaatsvond... ...die zijn leven ingrijpend zou veranderen. Eerst dacht Douglas Armstrong aan zijn prostaat... ...wat hij geen onlogische gedachte vond voor een man van zijn leeftijd. Maar ineens drong het gruwelijke besef tot hem door dat het Donna was... ...zijn derde echtgenote. Donna, 35 jaar, mooi, begeerlijk en onbevangen... Dat het zijn Donna was die hem bedroog met een andere man. Deze noodlottige gedachte dreef als een donkere wolk door zijn brein. terwijl hij naar zijn huis reed. Zijn prachtige huis van bijna 600 vierkante meter. Met kalkstenen vloeren, gebeeldhoude plafonds en brede vensters. Die een breed uitzicht boden over de zee in het westen. En de lichtjes van Orange County in het oosten. Het huis dat hij voor Donna had gekocht. Met lood in zijn schoenen betrad hij dat huis. En hij hoorde waterstromen. Donna nam een douche. Ben jij het, schat? Ik ben zo klaar. Doug, je binnen toch? Ja, ik ben het. Had jij iemand anders verwacht? Iemand anders? Natuurlijk niet. Wat is er? Je klinkt zo, is er iets? Op de zaak? Ik kijk naar je. Maar je ziet me niet. Ik zie je wel. Ik hou van je lichaam. Hebben mannen dat vaker tegen je gezegd? Wat? Dat ze van je lichaam houden. Hebben mannen dat vaker tegen je gezegd? Dus mannen? Wat een rare vraag. Waarom wil je dat weten? Soms is het goed bepaalde dingen te weten. Wat een rotzooi. Welke rotzooi? Al die kleren hier. Ze moeten in de was. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Wat dacht je al? Dat je kleren in de was moeten. Ze ruiken zeker behoorlijk. Wat ben jij aan het doen? Ik? Niets. Ik ruim je spullen op. Ik heb je nog nooit aan mijn slipjes zien ruiken. Doe je dat vaker? Ik veeg iets weg van mijn gezicht. Je veegt iets weg. Je ook aan mijn slipje. Je stond heel ordinair aan mijn slipje te ruiken. Zo ken ik je helemaal niet, dat. Wat voer je je schild? Wat ik in mijn schild voer? Mag ik vragen wat jij je schild voert? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik heb een douche genomen, schat. Jij weet heel goed wat ik bedoel. Wat heb jij vandaag gedaan? Dat zal ik je vertellen? Ik was helemaal alleen op de kennel vandaag. Wat Steve er dan is? Die vind jij wel interessant, hè? Die Steve... Het doet er niet toe of ik hem interessant vind. Hij was er niet. Hij was er niet? Nee, ziek gemeld. Al de derde keer deze week. Ik weet niet wat hem mankeert. <huch> Jij weet niet wat Stief mankeert. Hé, wat zul je nou toch over Stief? Ik stond er helemaal alleen voor. Dat is pas erg. Het vegen kan me niet schelen, maar die verdomde honden ook een schoonmaken. Maar ik wilde het best dan hoor. Ik stonk een uur in de wind toen ik thuis kwam. Het leek alsof die geur van die honden stond in mijn huid was getrokken. Gek is dat eigenlijk, hè? Dat sommige geuren aan je huid blijven kleven en andere niet. <huch> Gek ja. Geef me die schone kleren aan. Als Steve zich nog een keer zich meldt, sla ik hem. Ik heb iemand nodig op wie ik kan rekenen, die ik kan vertrouwen. Zo iemand hebben we allemaal nodig. Maar als hij dat niet kan opbrengen, dan moet hij maar wegblijven. Hij zegt voor die spiegel. Nee. Misschien heb ik me wel in hem vergist. Ook vergissen is menselijk. Ja, maar ook lastig. Jij zegt het, lastig. Ik wil hem straks nog wel op. Dag, wat is er? Je kijkt me zo raar aan. Is er wat? Is er iets mis? Waarom kijk je zo? Ja. Niets, het is niets. Geloof je. Wat is dat daar in je nek? In mijn nek? Die rode vlek. Die vlek? Ik zie geen rode vlek. Nee. Zeg, schat, ik moet nog even naar Sandy. Ik moet haar dat geld teruggeven. Ik ben over een uurtje terug. Misschien iets later. Je weet hoe Sandy is. Tot straks. Ik zou maar een borrel nemen als ik jou was. Douglas Armstrong had er spijt van dat hij iets over die vlek had gezegd. Donna was dus niet zo gek dat ze met sporen van haar overspel thuis zou komen. Zo dom was ze niet. Hij besloot dit om Cloud te bellen. Die wist vast wat er aan de hand was. Een slot van rekening was zij die hem die belangrijke aanwijzing had gegeven. Met tussen in Ja, is met wie de... spreek ik? Met daar. Ja, ik was vanmiddag bij u. U heeft mijn trouwring geraadpleegd. Ik bedoel, vastgehouden. Ik heb een vraag antwoord nooit vragen per telefoon, dat heeft gezien. Het is Donna. Donna? Ik heb over haar verteld, mijn vrouw. U zei nog dat ik van haar hield. En dat ik trots op haar was. Zij is het toch? Ja, telefonisch. Ik ben het ook om mijn te vinden. Maar het is zo belangrijk. Donna. Armstrong. ...en heel even begreep hij haar wel. Hij was geen man, of beter gezegd... ...hij kon zijn plichten als man niet meer vervullen. Hij wist niet waaraan dat lag. Hij was 54, bijna 55. Maar toch, er was iets mis, iets wat Donna missen moest. Ze was een vrouw. Maar hij had het gevoel dat er iets buiten hem omging. Iets wat hij niet meer kon controleren. Iets waarvan hij geen weet had... Kennis was macht, macht was controle. Douglas Armstrong had behoefte aan beide. En toen deed hij iets waarvan hij nooit had gedacht dat hij het zou doen. Omdat hij het zo showvol vond, zo niks, zo derderans. Hij belde een detective. Zo'n vage figuur die in privéleven zo ontsnuffelde. Hij belde Cowley en son. Hoe hij eraan kwam wist hij niet meer. Maar hij had er een kaartje van. Cowley en son onderzoek stond erop. Met daaronder een adres. Op Balboa Island. En natuurlijk een telefoonnummer. En bij dat telefoonnummer hoorde een stem. Een stem die hem niet beviel. Een stem die niet paste in het leven van iemand als Douglas Armstrong... die getrouwd was met de mooiste vrouw van de wereld. Elizabeth George. ...in het kader van de maand van het spannende boek. Speciaal voor radio bewerkt door Thomas Verbocht... ...en vormgegeven door Mat Wijn... ...in opdracht van de VPRO. De rolverdeling was als volgt. Douglas Armstrong, zakenman in olie, Reinier Bulder. Donna, zijn vrouw, Antoinette Woers. Tithel McCloud, helderziende, Nora Romanescu. En... De verteller was Theo de Groot. Techniek Ruud Kars. Wordt vervolgd. Morgen, tijd.